De Prinses van de Blauwe Regen Lulung was een stadje aan de voet van een hoge berg in het verre China. Het stadje was maar klein, dus iedereen kende er iedereen. De huisjes stonden dicht op elkaar. winters, als het vloer, leek het wel of ze bescherming bij elkaar zochten tegen de kou. Nu woonde daar lang geleden in zijn weduwe. Ze had één zoon. Een knappe jongen die An heette. Niemand in het stadje was zo sterk en zo dapper als An. En in stilte benijde men de weduwe die met zo'n goede zoon was gezegend. An en zijn moeder zouden een gelukkig leven hebben gehad... als ze niet voortdurend geplaagd werden door de woekeraar Tu die achter hen woonde. De oude man was ziekelijk jaloers op de jeugd en de kracht van de jongen. Hij liet dan ook geen kans voorbijgaan om An of de weduwe dwars te zitten... Steeds weer maakte hij de hatelijkste opmerkingen. Is je zoon nog steeds bij je in de kost? Vroeg hij op een avond aan de weduwe, toen zij en Anne in de tuin voor het huisje zaten. Ik dacht dat jongens van zijn leeftijd al lang getrouwd worden te zijn. Of zijn de meisjes uit Luurlung niet goed genoeg voor hem en wacht hij op een prinses? De weduwe keek hem onvoorstoorbaar aan. Waarom niet? Vroeg ze. Zo'n gekke gedachte is dat niet. Ten slotte is hij de knapste en dapperste jongeman uit de hele streek. Dan zal hij toch lang moeten wachten, snoof de woekeraar schamper. Want in de wijde omtrek wonen geen prinsessen. En hij schuifelde terug naar zijn huis, waar hij de deur met een klap dicht sloeg. Hoofdschuddend keek de weduwe de oude man na. Waarom probeert hij toch altijd andere mensen te kwetsen, vroeg ze zacht. Hij zou zelf ook meer plezier in het leven hebben als hij aardig voor iedereen was. En met een liefhebbende blik op haar zoon voegde zij eraan toe. Ik weet zeker dat een prinses bij jou heel gelukkig zou zijn. Anne glimlachte. In één opzicht heeft onze buurman gelijk. Hier in de omgeving wonen geen prinsessen. En zelfs als ik er één zou vinden die met mij zou willen trouwen... dan zou dat toch onmogelijk zijn. Want zeg nu zelf moeder... We zouden haar toch niet in dit kleine huisje kunnen laten wonen. Hij stond op en legde zijn hand op de schouder van zijn moeder. Kom, zei hij, laten we naar binnen gaan. Al dat gepraat leidt tot niets. Ik heb veel meer zin om een partijtje domino te spelen. Even later waren moeder en zoon verdiept in het spel. En het was al ver na middernacht toen Anne de Ivoren stenen in het doosje van lakwerk teruglegde en ze gingen slapen. De jaren verstreken, zonder dat er eigenlijk iets belangrijks gebeurde. De jonge An werd steeds knapper en sterker, maar over trouwen praatte hij niet. Soms dacht zijn moeder aan de woorden van de oude woekeraar en dan zuchtte ze. Het leek wel of haar zoon werkelijk wachtte op een prinses die met hem zou willen trouwen. Op een dag, toen Anne in zijn kamertje zat te studeren, schrok hij op van een onverwacht geluid. Zijn ogen dwaalden naar het beeld van Boeddha. Bijna op hetzelfde ogenblik ging de deur open en er rook een heerlijke, bijna bedwelmende bloemengeur. In de deuropening stond een meisje. Ze had een blauwe regenkleurige kimono aan, die precies paste bij de kleur van haar ogen en de linten waarmee haar lange haren bijeengebonden waren. Rond haar hals droeg ze een snoer zijdeachtig glanzende parels, en aan haar blanke handen schitterden saffieren en diamanten. Anne wreef zijn ogen uit. Droomde hij? Misschien had hij te lang achtereen zitten studeren en verbeelde hij zich maar dat dit mooie meisje zijn kamer was binnengekomen. Alsof het meisje zijn gedachten had geraden, zei ze met een betoverende glimlach. Nee, je droomt niet, An. Ik ben de prinses van het woud van de blauwe regen. En ik ben hierheen gekomen om je te vertellen dat ik met je wil trouwen. Van verlegenheid wist Anne niet wat hij moest zeggen. Zijn kamertje, dat toch al niet groot was, leek hem toen kleiner dan ooit. En het was te eenvoudig ingericht om er een prinses te ontvangen. Wat zou hij de prinses in hemelsnaam als welkomstgeschenk kunnen aanbieden? Het enige waardevolle dat hij bezat, was het spel Ivoer en dominostenen. En dat zette hij dan ook met een schuchtere blik voor de mooie prinses neer. De prinses klapte in haar handen van vreugde toen ze het kistje van lakwerk had opengemaakt. Houd je ook zo van domino spelen, Anne? riep ze opgetogen. Ze was al begonnen de stenen uit te leggen op het lage tafeltje. Toen gebaarde ze dat Anne tegenover haar moest komen zitten om een partijtje te spelen. De jonge man kon zijn aandacht maar met moeite bij het spel houden. Steeds weer dwaalde zijn blikken naar de mooie prinses. Ik heb gewonnen, zei de prinses even later met een glimlach. Maar ik wil je wel zeggen dat ik nog nooit zo'n goede tegenstander heb gehad. Als we getrouwd zijn wil ik iedere dag met jou domino spelen. Dus, stamelde An, dus je meende het werkelijk toen je zei dat je met me wilde trouwen? En toen de prinses glimlachend knikte, vroegde hij er wanhopig aan toe. Maar waar moeten we dan wonen? Ik heb geen geld om een groter huis te kopen. Het meisje knipte met haar vingers en het volgende ogenblik kwam er een dinares binnen die een grote schaal zilveren munten voor Anne op de grond zette. Wacht met het bouwen van een huis tot de eerstkomende volle maan, zei de prinses. Dan kom ik bij je terug om onze bruiloft te vieren. Nu kan ik niet langer blijven. Anne had niet eens tijd om afscheid te nemen, want plotseling waren de prinses en haar dinares verdwenen. Heb ik alles dan toch gedroomd, dacht Anne, terwijl hij zijn kamertje rondkeek. Maar nee, daar stond de schaal met zilveren munten en zijn kistje dominostenen stenen was weg. Moeder, riep Anne, toen het tot hem doordrong dat alles echt gebeurd was. Ik ga trouwen met een echte prinses. En hij vertelde zijn moeder wat hem was overkomen. Wat een geld, zuchtte de vrouw, die nog nooit zoveel zilveren munten bij elkaar had gezien. Daarvan zul je een prachtig huis kunnen laten bouwen. Maar denk aan wat de prinses heeft gezegd. Je mag er pas bij de volgende volle maan aan beginnen. Zoveel geduld had echter niet. En ondanks de waarschuwingen van zijn moeder ging hij de volgende morgen al vroeg de stad in. Hij maakte afspraken met de timmerman en de metselaar voor het bouwen van een waardig onderkomen voor zijn jonge bruid. Ik heb horen fluisteren dat je zoon met een prinses gaat trouwen, zei de woekeraar tu, op een avond tegen de moeder van Anne. Waar heeft hij haar gevonden? De weduwe kneep haar lippen op elkaar en gaf geen antwoord. Goed, als je het niet wilt zeggen, dan houd je het maar voor je, zei tu, die intussen bijna barstte van nieuwsgierigheid. Ik dacht al dat er een luchtje aan zat, net als aan dat geld waarmee je dat nieuwe grote huis laat bouwen. Aan dat hij daar eerlijk aan is gekomen, kan ik moeilijk geloven. Je gelooft maar wat je wilt, zei de moeder van An. En zonder de oude man nog een blikwaardig te keuren, trok ze zich terug in haar huisje. De tijd verstreek en de bouw van het huis van Anne en zijn prinses voerde de gestaag. Op een dag kwam er een jonge man in het stadje aan, die de kleuren droeg van het keizerlijke hof. Mijn naam is Jang, zei hij, toen hij An en zijn moeder beleefd had gegroet. Ik heb gehoord dat je een goede domino-speler bent en ik hoop dat we samen een partij kunnen spelen. Ann nam de uitnodiging met vreugde aan. En zo gebeurde het dat hij een paar avonden achtereen naar de herberg ging om domino te spelen met de vreemdeling. Op de avond van de vijfde dag ontving zijn nieuwe vriend hem echter met een ernstig gezicht. Ik moet afscheid van je nemen, zei hij tegen Ann, En als aandenken wil ik je dit geven. Bij die woorden overhandigde hij de man een kist van fraai bewerkt zederhout. Daarin zaten een zilveren beker, een paar ivoren rijststokjes en een kostbaar beeldje van Jade. Nadat Jang was vertrokken, begon an zich eenzaam te voelen. De bouw van het huis was voltooid en vol verlangen wachtte de jonge man op de komst van zijn prinses. Maar de enige bezoeker van het stadje was een schatrijke edelman... die met zijn gevolg zijn intrek nam in de herberg... waar ook Jang de nacht had doorgebracht. De volgende ochtend, heel vroeg, werd Anne gewekt door luide stemmen op straat. Het bleek dat de rijke edelman die nacht beroofd was. Al zijn bezittingen waren hem ontstolen. Ik heb de roverhoofdman gezien, hoorde Anne een van de stemmen zeggen. Het was Jang, een bevelhebber van de keizerlijke garde... Maar natuurlijk, Jang, die ken ik wel, hoorde Anne de oude tuur zeggen. Ik heb hem dikwijls gezien samen met mijn buurman An, die ineens zo rijk is geworden. Kort daarop verscheen de ordebewaarder van Lu Lung bij An om huiszoeking te doen. En toen hij het afscheidsgeschenk van Jan aantrof, nam hij An dadelijk gevangen op beschuldiging van medeplichtigheid. Mijn vriend Jan kan beslist geen rover zijn, zei Anne toen hij voor de rechter stond. Hij droeg de kleuren van de keizer. De rechter wist niet goed raad met de zaak. Daarom gaf hij opdracht An naar de hoofdstad te brengen om hem daar te laten berechten. Maar als u An vals hebt beschuldigd, zei hij tegen Tu die triomfantelijk had staan luisteren, komt u zelf in de gevangenis terecht. Dat risico wilde tu niet lopen. En daarom haaste hij zich naar de soldaten die Anne naar de stad zouden brengen. Voor een handvol zilverstukken beloofden ze Thieu dat ze Anne onderweg zouden doden. De weg naar de hoofdstad leidde door de bergen... waar de steile ravijnen volop gelegenheid boden de gevangenen te laten verdwijnen. Maar juist toen de soldaten Anne een onverwachte duw wilden geven... kwam een tijger het pad opgesprongen. Van pure schrik deinsten twee soldaten achteruit en vielen in de afgrond, terwijl de andere soldaten op de vlucht sloegen. An was met zijn hoofd tegen de rotswand gevallen en bleef bewegingloos liggen. Zonder dat hij het merkte pakte de tijger hem op bij zijn gordel en droeg hem naar het bos. Toen de sterke geur van bloeiende blauwe regen zijn neusgaten binnendrong, sloeg An zijn ogen op. Hij bevond zich op het gazon voor een schitterend paleis dat helemaal van porselein was gebouwd. En het was van onder tot boven begroeid met blauwe regen. In de deuropening stond de mooie prinses. Maar waarom keek ze zo ernstig? Ann had wel dadelijk naar haar toe willen gaan, maar de prinses hief haar hand op als teken dat hij daar moest blijven. Toen zei ze streng. "Ann, je hebt niet naar me geluisterd. Ik heb je gezegd met het bouwen van ons huis te wachten tot volle maan. Nu heeft het ongeluk macht over je gekregen. Je moet naar de rechter in de hoofdstad om je onschuld te bewijzen. Anders krijg je nooit van je leven meer rust. Daarna moet je teruggaan naar Lu om je arme moeder te troosten. Ze is ziek van verdriet sinds de soldaten je hebben weggevoerd. De jonge man knikte verslagen. Hij had tot volle maan moeten wachten. Maar zijn verlangen naar de prinses was te groot geweest. En nu hij haar eindelijk had teruggevonden, stuurde ze hem weg. Hier heb je een talisman, zei de prinses. En ze wenkte Anne naderbij te komen. Toen haalde ze een koord tevoorschijn dat ze met veel zorg om het middel van Anne bond. En terwijl ze hem met haar prachtige blauwe regenkleurige ogen aankeek, zei ze zacht. De knopen die ik in het koord heb gelegd, hebben toverkracht. In geval van nood hoef je maar één knoop los te maken en je zult worden gered. Ga nu vlug. Treurig keek Anna naar zijn prinses, die hij nu alweer moest verlaten. Ze meende wat ze zei, dat kon hij aan haar ogen zien. En hij begreep dat het niets zou helpen als hij zou vragen of hij nog wat mocht blijven. Met een zucht draaide hij zich om en begon aan de lange, moeilijke weg naar de hoofdstad. Het pad dat hij volgde zat vol hobbels en kuilen. Een paar maal scheelde het niet veel of hij was gestruikeld over losliggende stenen. Overhangende takken van doornige struiken zwiepten hem in het gezicht. En tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen. Toch zette Am door, want de gedachte aan de mooie prinses gaf hem steeds nieuwe moed. Hij had inmiddels al een groot gedeelte van de afstand afgelegd toen hij bij een hoogvlakte kwam die zich kaal en troosteloos voor hem uitstrekte. Het was opgehouden met regenen. En achter de sombere wolken was de zon tevoorschijn gekomen... die vonkende pijlen afschoot over het trieste landschap. Slechts hier en daar onderbrak een kromgegroeide boom de eenzame uitgestrektheid. Maar wat was dat? Aan de horizon was een stofwolk verschenen. Met zijn hand boven zijn ogen tuurde Anne in de verte. Al spoedig veranderde de stofwolk in een troep tot de tanden gewapende ruiters... Hun wapens schitterden fel in het zonlicht en ze kwamen met grote snelheid in zijn richting. Wat zal men nu weer overkomen? dacht Alon ongelukkig. Heb ik nog niet genoeg ellende meegemaakt? Die mannen zijn natuurlijk van plan me te overvallen. En als ze merken dat ik niets van waarde bij me heb, zullen ze me waarschijnlijk uit woede doden. Tijd om zich uit de voeten te maken had hij niet meer. Trouwens, waarheen zou hij moeten vluchten? De aanvoerder van de troep ruiters was hem tot op enkele meters genaderd. Anne keek op naar de indrukwekkende gestalte op het paard en toen... ''Jang!'' riep hij. ''Jang, mijn vriend, ben je het werkelijk?'' En hij stak zijn hand uit om de ander te begroeten. Met een brede glimlach sprong Yang van zijn paard. ''Wil je me nog kennen, An? zei hij blij. ''Wil je een hoofdman als ik de hand schudden?'' Ik heb nooit willen geloven dat jij slechte dingen zou doen, antwoordde An. Laat me je uitleggen hoe alles zo is gekomen, zei Jan, terwijl hij zijn arm om de schouder van An legde. Jarenlang heb ik als bevelhebber van de keizerlijke garde aan het hof geleefd in een wereld van pracht en praal. Maar ook in een wereld van heel veel oneerlijkheid, zoals ik later ontdekte. Want de meeste hovelingen hadden hun rijkdom niet op een eerlijke manier verkregen. De twee vrienden waren inmiddels in de schaduw van een boom gaan zitten en Jang vertelde verder. Het meeste geld dat die rijke heren bezaten hadden ze gestolen van arme mensen. Dat deden ze door hun onrechtvaardige boetes op te leggen voor vrij kleine vergrijpen. Ook eisten ze uitzonderlijk hoge pachtsommen voor armzalige stukjes land. An knikte. Hij kende het verhaal. Al jaren ging de bevolking gebukt onder de wrede maatregelen van de grootgrondbezitters... Ook in de omgeving van Lu Lung was het voorgekomen. Boeren die hun pacht niet konden betalen... stuurden uit wanhoop hun kinderen naar de stad om daaruit bedelen te gaan. Toen ging Jang verder, nadat hij zijn mannen een teken had gegeven... dat ze konden afstijgen om een ogenblik te rusten... heb ik besloten daar verandering in te brengen. Ik nam me voor het hof te verlaten en één te worden met de armen. Maar dat alleen bleek niet voldoende te zijn. Ik verzamelde een groep mannen om me heen die er ook zo over dachten en samen met hen begon ik de rijken te bestelen. Wat ik te pakken kreeg als buit... verdeelde ik onder arme ambachtslieden en boeren. En zo ben ik roverhoofdman geworden, besloot Jang zijn verhaal. Dus die edelman in Lu begon aan... maar zijn vriend Jang viel hem in de reden. Het bestelen van die edelman was ook mijn werk. Hij had wel een lesje verdiend. Want in de streek waar hij vandaan kwam... waren alle boeren volkomen berooid achtergebleven... Zo hoog was de pacht die hij hun had opgelegd. Het land dat hij hun in pacht had gegeven bleek bovendien onvruchtbaar te zijn. En het weinige dat de bodem nog opleverde... ging door hevige slagregens in het voorjaar verloren. Maar zelfs toen de boeren hem wanhopig om uitstel smeekten... kende de edelman geen medelijden en eiste hij betaling van de pacht. Begrijp je nu waarom ik hem zijn bezittingen heb afgenomen? Ann knikte zonder iets te zeggen. En Jan ging verder. De volgende keer dat ik in Lulun kom... is de boekeraar Tu aan de beurt. Het wordt tijd dat hij wordt gestraft... voor de veel te hoge rente die hij de mensen laat betalen. Mensen die in hun wanhoop bij hem kwamen... om uitstel te vragen van betaling. Maar vertel me nu eerst eens... zei Jang terwijl hij aan nieuwsgierig aankeek. Wat heeft jou naar deze onherbergzame streek gebracht? Met een diepe zucht begon An te vertellen. Een van de dienaren van de edelman heeft jou als aanvoerder van de rovers herkend toen jullie s'nachts de herberg waren binnengedrongen. De woekeraar Tu, die jou en mij vaak samen heeft gezien, maakte van de gelegenheid gebruik om mij voor de zoveelste keer dwars te zitten. Hij had zich lange tijd afgevraagd hoe ik aan het geld was gekomen om een huis te kunnen bouwen, omdat mijn moeder en ik zo arm waren. Hij zag zijn kans schoon om me in een kwaad daglicht te stellen en beschuldigde me op slinkse manier van medeplichtigheid aan de overval op de edelman. An wachtte even om een slog te nemen uit de fles rijstwijn die Jang hem voorhield. Van al dat praten had hij een droge keel gekregen. De ordebewaarder geloofde niet dat ik iets met de zaak te maken had. Maar hij was nu eenmaal verplicht om huiszoeking te doen. En in mijn huis vond hij de voorwerpen die jij me als afscheidsgeschenk had gegeven. De zilveren beker, de eetstokjes van hiervoor en het kleine beeldje van Jade. Daarmee scheen het bewijs geleverd te zijn en ik werd toen voor de rechter gedacht. Natuurlijk vertelde ik hem dat ik alles van jou had gekregen. Ik zei dat ik alles zonder bezwaar had aangenomen... omdat ik dacht dat je afkomstig was van het keizerlijke hof. De rechter durfde het niet aan om in deze zaak zelf een beslissing te nemen. En hij besloot me naar de hoofdstad te sturen om daar te worden berecht. Omdat hij bang was dat daar alles zou worden opgehelderd... kocht u de soldaten om die me naar de stad zouden brengen. Die arme drommels konden wel extra geld gebruiken... Ze beloofden tu me onderweg kwijt te raken. Maar door een gelukkig toeval werd ik van een wisse dood gered door een tijger... die tevoorschijn sprong op het moment dat ze me wilde doden. De tijger heeft me naar de prinses van de blauwe regen gebracht. En zij heeft gezegd dat ik naar de hoofdstad moet gaan om mijn onschuld te bewijzen. Zie je, zo besloot Anne zijn verhaal, ik heb niet naar haar geluisterd... en daarom is ze nu boos op me... Ik had niet voor de volle maan met de bouw van mijn huis mogen beginnen. Jan had aandachtig naar het verhaal van zijn vriend Anne geluisterd. Als ik het goed begrijp, zei hij toen, ben je dus op weg naar de hoofdstad om daar voor de opperrechter te verschijnen. Anne nam nog een slok uit de fles en knikte bevestigend. Zo is het, zei Anne terwijl hij opstond en zich gereed maakte om te vertrekken. En ik kan geen tijd meer verloren laten gaan. Hij stak zijn hand uit om afscheid te nemen van Jan, maar die schudde zijn hoofd. Nee, goede vriend, zei hij rustig, zo laat ik je niet gaan. Een vriend die zo goed en trouw is als jij, heeft recht op mijn bescherming. Het is een lange reis naar de stad en de weg erheen is vol gevaren. En zo legde Anne de rest van de weg naar de hoofdstad af... onder de bescherming van de mannen van zijn vriend Jan, die hem op enige afstand volgden. Zonder ongelukken bereikte hij de hoofdstad... En korte tijd later meldde hij zich bij het gerechtsgebouw. Ik ben Anne en ik kom uit Lung, zei hij... toen hij bij de opperrechter was toegelaten. En ik ben naar u toegekomen om mijn onschuld te bewijzen. De opperrechter was een wijze oude man. Hij nam Ann op van top tot teen. Waar zijn de soldaten die je hier naartoe hebben gebracht? vroeg hij tenslotte. Twee van de vier soldaten zijn op de vlucht geslagen voor een tijger, zei Anne... De twee anderen zijn in een ravijn gestort. Omdat de opperrechter An niet begrijpend bleef aankijken, vertelde hij hem het hele verhaal. Je wilt dus beweren dat je zonder bewaking en helemaal uit vrije wil naar me toe bent gekomen? Vroeg de wijze man verbaasd toen An klaar was met zijn verhaal. Maar je had toch makkelijk kunnen ontsnappen. An glimlachte. Ik ben onschuldig, zei hij. Maar er zijn mensen die het tegendeel beweren. Ze zeggen dat ik medeplichtig ben aan een roofoverval. Ik wens niet bekend te staan als een oneerlijk man. En daarom ben ik gekomen. Ik wil mijn onschuld bewijzen. Terwijl hij praatte, speelde Anne, zonder dat hij het zich bewust was, met het zijde koord dat om zijn middel zat. En zonder dat hij het merkte, raakte daarbij een van de knopen los. Op hetzelfde ogenblik zei de opperrechter, ook zonder bewijzen ben ik ervan overtuigd dat je onschuldig bent, Ann. Want alleen een eerlijk man met een volkomen zuiver geweten gaat uit zichzelf naar de rechter, zonder daartoe gedwongen te zijn. Hij haalde een stuk perkament tevoorschijn en schreef in plechtige bewoordingen een verklaring uit waaruit de onschuld van An bleek. Het ga je goed, Ann, zei hij, terwijl hij hem de hand reikte. Van nu af ben je weer vrij. Opgelucht verliet Anne de rechtszaal. Toen moest hij terug naar Lulung om zijn moeder gerust te stellen, die thuis verdrietig op hem wachtte. En daarna? Hij durfde er bijna niet aan te denken uit angst dat er weer iets mis zou gaan. Maar hij hoopte met heel zijn hart dat hij toch met de mooie prinses van de blauwe regen zou kunnen trouwen. Met de verklaring van de opperrechter in zijn hand geklemd, begon An aan de lange tocht naar huis. Hoe dichter hij zijn geboortestadje naderde, des te sneller hij begon te lopen. Het leek wel of hij helemaal geen vermoeidheid voelde. Daar zag hij de eerste huisjes van Lulung al staan. En daar was het huis van zijn moeder. Het laatste stukje holde An. Zoveel haast had hij om thuis te komen. Moeder, riep hij terwijl hij naar binnen stormde. Moeder, ik ben terug. De weduwe was mager geworden sinds het vertrek van haar zoon. Haar donkere ogen gloeiden koortsachtig in haar bleke gezicht en haar handen trilden. Maar toen ze Anne ongedeerd zag binnenkomen, verscheen er een blijde glimlach rond haar mond. En met uitgestrekte armen begroette ze haar zoon. Het was een vreugdevol weerzien. De weduwe vroeg honderd uit en Anne beantwoordde geduldig al haar vragen over wat hij had meegemaakt. Ten slotte werd het tijd om te gaan slapen en moeder en zoon wensten elkaar goede nacht. Niet ver bij hen vandaan was er iemand die een minder goede nachtrust had. Het was de woekeraar Tu, die midden in de nacht werd gewekt door een stem die zei: Geef me de sleutels van je brandkast, Tu, en denk erom geen kik. Als je leven je lief is, doe je wat ik je zeg. Trillend over al zijn leden gaf Tu de sleutels aan Jang. Want die was het die zijn huis was binnengedrongen. En even later keek hij tanden toe hoe zijn brandkast werd leeggehaald. Ann genoot intussen van een gezonde slaap. De zon stond al hoog aan de hemel toen hij eindelijk wakker werd. Hij sloeg zijn ogen op en zag zijn moeder met een geheimzinnige glimlach om haar mond. Er is bezoek voor je gekomen, zei ze. En op hetzelfde ogenblik rook hij de guur waarna hij zo lang had verlangd. De geur van blauwe regen. En korte tijd later werd de bruiloft gevierd van Ann en zijn prinses. De tijd verstreek en er werden twee kinderen geboren met ogen zo blauw als die van hun moeder. Ann was nog nooit zo gelukkig geweest. Maar op een koude winteravond, toen Ann thuis kwam van zijn werk, stond zijn vrouw hem op te wachten. Ze droeg de kimono die ze bij hun eerste ontmoeting had gedragen en die ze sindsdien niet meer had aangehad. Ineens wist hij heel zeker dat er iets verschrikkelijks te gebeuren stond. Iets dat onvermijdelijk was. Geen enkel geluk duurt eeuwig, zei de prinses... zonder hem de kans te geven iets te vragen. Mijn tijd op aarde is voorbij. En het volgende ogenblik was ze met de kinderen verdwenen. Nee, wilde Anne roepen. Maar hij kwam geen geluid uit zijn keel. Met tranen in zijn ogen rolde hij naar buiten. En daar zag hij een wonder. In de winterse kou stond op de veranda een blauwe regen. De grote trossen hadden dezelfde kleur als de ogen van zijn vrouw en kind.